Lekker middenin uh, aan het genieten zijn. Ook van harte welkom. Um, nou, misschien kom je vaak in een kerk, misschien uh, helemaal niet zo vaak. Voel je vrij om met ons mee te doen vanmorgen en voel je ook vrij om gewoon te kijken en gewoon te luisteren. Ik ben Annieke Oudman, ik ben uh, gastvrouw, dus ik leid je door de dienst. En misschien is het ook wel mooi op deze eerste morgen: ik heb gezien dat allerlei mensen elkaar al uh, hebben begroet in de hal, maar misschien was je een beetje laat en ben je zo binnengeglipt. Dus het is misschien wel mooi om toch even om je heen te kijken. Even goede morgen te zeggen. Doe dat maar even. Wie zit er om je heen? bijna iedereen binnen volgens mij. Uh, lijkt me zo, hè? ongeveer. Komt er lekker bij. Laatste plekje. In de kerk beginnen we uh, de dienst ook uh, vaak met gebed. Dus zullen we dat samen doen? Zullen we een moment nemen om uh, met de Heer te praten? Goede God, lieve Heer, willen we nu danken. Danken Heer voor wie u bent. Danken dat u zo'n goede God bent. Dat u van ons houdt, dat u voor ons zorgt. Heer, er zijn momenten in ons leven dat we dat misschien helemaal niet zo ervaren. Maar als we in de Bijbel lezen, dan staat daar dat u er altijd bent. Waar we ook gaan. Of we nou uitzwerven, misschien op vakantie zijn. Of dat we thuis zijn. Heer, u bent bij ons. Om ons heen, boven ons, onder ons. We willen u daarvoor danken. Voor uw trouw, voor uw liefde. En heer, ook voor het feit dat we hier vanmorgen weer... Bij elkaar mogen zijn, de tijd mogen maken voor u. Heer, we bidden u, wilt u vanmorgen ons allemaal, zoals we hier zitten, iets laten voelen van uw liefde voor ons. Bidden we u in de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen. Vanmorgen gaat het over thuiskomen en dat past natuurlijk wel heel mooi als je zo aan het eind van een zomerstop weer begint met elkaar. Ik zei net al, misschien zijn er ook wel mensen vanmorgen die nog helemaal niet uh, thuis zijn gekomen... ...maar gewoon lekker op vakantie zijn. Maar ik ben wel even nieuwsgierig. Wie van jullie is er de afgelopen weken weg geweest? Wie is even gewoon niet thuis geweest? Mag ik je vingers zien? Oh, dat zijn er wel heel veel, hè? Ook heel veel kinderen zie ik, hè? Welkom, fijn dat jullie er ook zijn. Kom lekker zitten. Is nog een plekje. Ik zie ook heel veel kinderen vinger opsteken... Wie van de kinderen zou durven vertellen waar je bent geweest? Wie durft dat? Durf jij het? Jens, durf jij het? Waar zijn jullie heen geweest? Naar Spanje helemaal. Oh, wat een end. Ik kijk even naar jou. Durf je het te zeggen? Waar ben je heen geweest? Naar school? Oh, het is ook prachtig daar, hè? Beetje naar het strand. Oké. Okay. Of niet naar het strand? Well, hè? Ja, iemand anders nog? Kijk even, wie durft nog iets te zeggen? Waar ben je geweest? Iemand ook? Ah, durf je het jaren? Waar ben je geweest? Ver weg? Oh, echt waar? Was het leuk? Kijk eens. Veel mensen misschien ver weg, misschien ben je wel dichtbij. Dat kan natuurlijk ook. Als je nou een tijdje weg bent geweest, dan misschien ben je gewoon thuisgebleven. Dat kan natuurlijk ook. Maar misschien ben je wel een keer weg geweest. In, gewoon ergens anders in het jaar... Wie zegt, ik vind het ook altijd wel weer fijn om thuis te komen? Mag ik eens vingers zien? Zijn mensen die wel weer graag naar huis gaan? Oh, dat zijn er wel wat minder hoor. Oh, oh. Oké, okay. ja sommige mensen twee keer hè? Ja, ik vind het ook hoor, ik vind het ook. Ik kom ook altijd graag weer thuis. Um, en mijn laatste vraag, als je nou denkt aan thuis. Wat is eigenlijk thuis? Waar denk je dan aan? Ik heb er zelf over na zitten denken, is het je eigen bed? Ja hè, dacht ik ook. Als je op de camping bent geweest, je eigen wc, ook wel fijn. Maar denk je nog meer aan als je denkt aan thuis? Wie durft iets te zeggen? Wat is thuis voor jou? Ja, roep eens. Dat je je gewoon thuis voelt hè? Dat je... Precies, ik vroeg gisteren aan Martin zei ook dat je gewoon vertrouwd bent en dat je veilig bent. En dat kan op heel veel plekken zijn. Ik moet bij ons ook altijd wel een beetje denken aan uh, goede buren. Dat je ook weer blij bent dat je je eigen buren weer, uh, weer ziet zo. Thuis, nou je denkt er maar zo over, wat is thuis voor jou? Kan van alles zijn, daar gaat het vanmorgen over. Als je bent uitgezworven, of je bent even op vakantie geweest, misschien alleen maar even uitlogeren. En je komt weer thuis, je eigen plek. Ah, hoe mooi dat is en hoe belangrijk het is voor mensen om uh, thuis te zijn. Nou, we gaan met elkaar uh, daarover zingen. We gaan met elkaar uh, straks luisteren, ook naar Gerbrand. We beginnen vanmorgen ook met zingen. We hebben geen muziekgroep, maar we zingen wel mee met uh, uh, geluid uit de, de box. En je kunt meelezen op de Beamer. En we zingen twee liederen zo meteen. Uh, eerst één om God te loven en te prijzen. En daarna ook eentje die speciaal voor de kinderen is. Zullen we met elkaar gaan staan om uh, te zingen? schapen u, wil ik aanbidden als mijn God. In voor of tegen spoed, uw liefde doet mij zingen u, die mij geschaat. U wil ik aanbidden als mijn God in voor of tegenspoed uw liefde doet mij zingen U die mij geschaap. We hebben vanmorgen twee uh, programma's voor de kinderen. De een is voor de jongste van 0 tot 3, de Veenaard Kruimels. Die mogen zo meteen mee. Ik Even spieken op mijn blaadje. Even kijken hoor. Um, met Danielle en ik zie staan Diana. Maar ik had Diana nog niet gezien. Dus ik kijk even naar... En Britt gaat even mee. Hartstikke goed. De jongste mogen zo meteen mee. Dat is hier uh, links naast de keuken in de ruimte daarachter. En daar uh, mag je dus mee met Britt en uh, Danielle. En de kinderen van groep 1 tot en met 4 uit, uh, van de basisschool, die mogen mee naar de Veenhard Kids. En dat doen we hier altijd um, in de school vlakbij. Dus die mogen zometeen mee met uh, Christa en met Rob en met Anna. Met ze drieën, ze zullen wel bij de deur gaan staan. Dus zit je in groep 1 tot 4, zou zeggen, sta lekker op en ga mee. Dan ga je naar de school en dan kom je straks weer terug. Wij wachten even tot het rustig is en dan uh, gaan we weer verder. een belofte is dat, hè? ik ben waar je ook gaat en dat is mooi om te weten en als we het verhaal van vanmorgen lezen zie je dat God dat niet alleen maar zegt maar dat ook echt heel concreet maakt we gaan uh, ver terug in de tijd de tijd van uh, de koningen van Israël en we lezen een stuk over uh, Elisa, een profeet, een godsman in de tijd dat het volk eigenlijk God kwijt is geeft God toch Steeds weer mensen die hem laten zien. En in dit geval in de vorm van uh, Elisa. Klein stukje uit hoofdstuk 4 en op de biemer uh, kun je meelezen. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man... Oh, sorry. Ik begin het verkeerd. Vers 8, hè? Sorry. Klein stukje verder. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem... Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. En van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. En de vrouw zei tegen haar man... Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken... en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten... dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. En toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. En toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. En weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar en de vrouw kwam in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze, spiegelt u me toch niets voor? Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Dan gaat het verhaal verder, sla ik even een stukje over. Um, want vervolgens overlijdt haar zoon, waar ze zo eigenlijk ook naar verlangd heeft. Um, en in paniek gaat ze naar Elisa. Um, nou ja, en God zorgt ervoor dat haar zoon daarna weer leeft. Nu zijn we een aantal jaren verder. Ik ga even door naar hoofdstuk 8. Elisa had de vrouw, van wie hij het kind weer tot leven had gewekt... de volgende raad gegeven. U moet vertrekken en met uw familie tijdelijk ergens anders gaan wonen... waar u maar terechtkomt, want de heer laat een hongersnood komen... die deze streek zeker zeven jaar in zijn greep zal houden. De vrouw was vertrokken, zoals de godsman had gezegd... en zij en haar familie hadden zeven jaar... als vreemdelingen in het land van de Filistijnen gewoond. Toen ze na zeven jaar weer in haar eigen land terugkwam ging ze naar de koning om zijn hulp in te roepen om haar huis en haar grond terug te krijgen. En De koning was juist in gesprek met Elisas knecht Gehazi, aan wie hij gevraagd had om hem over de bijzondere daden van de godsman te vertellen. En net toen Gehazi aan het vertellen was hoe Elisa een dode, dat is die jongen dus, tot leven had gewekt, kwam de moeder van dit bewuste kind de hulp van de koning inroepen. Dit is de vrouw over wie ik het had, mijn heer en koning, zei Gehazi. En dat is de jongen die Elisa tot leven gewekt heeft. En de koning vroeg aan de vrouw wat ze kwam doen. En toen ze verteld had wat ze verlangde, stuurde hij een van zijn kamerheren met haar mee met de opdracht. Zorg ervoor dat ze al haar bezittingen terugkrijgt en ook alles wat haar grond heeft opgebracht vanaf de dag dat ze het land verliet tot nu toe. Gerbram. Dankjewel, Annemiek. Goedemorgen. Graag om jullie uh, allemaal weer te zien na de zomer. Mooi hoe we de dienst net begonnen met, uh, met dat dubbele wat vakantie altijd heeft. Vakantie heeft iets met wegzwerven en, en van huis gaan te maken, maar ook heel erg met thuis. En thuiskomen. Ik, uh, ik las een verhaal uh, op Facebook deze week dat. Uh, Heel erg, uh, denk ik, te maken heeft met het uh, gevoel van deze zomer. Er zit een foto bij. Het, uh, het ging uh, over Facebook, dus misschien heb jij het ook wel gezien. En het gaat over twee, uh, uh, een groepje agenten in, in Italië. Ik dacht dat het in Rome was. En daar woonde een, uh, een, een, een stel, een echtpaar, in, een, uh, in de stad. En um, twee oude mensen, eenzame oude mensen. En in de zomer ging werkelijk iedereen bij hun in de straat op vakantie. Dus ze waren een hele lange periode... Uh, de enige in de straat, waardoor de eenzaamheid ook wat verdiepte. En ze deden eigenlijk niet zoveel anders als tv kijken. En je weet, als je veel tv krijgt, krijg je vooral ontzettend veel ellende over je heen. En er was een moment dat het uh, zo naar de keel vloog, dat ze allebei tegelijkertijd een enorme huilbui uitbarsten. Nou, dat leidde ertoe dat ergens toch iemand de politie gebeld heeft, van de gaat iets helemaal niet goed. En daar kwamen echt zo'n groep van die stoere agenten binnen om de orde te herstellen. En die troffen twee huilende oude mensen aan. En wat ze toen maar gedaan hebben, is een bord pasta voor ze koken. En, en eventjes bij ze zitten, en, en tot alles weer rustig was. Een prachtig menselijk verhaal van, van hoe dingen kunnen gaan. En tegelijkertijd een verhaal wat volgens mij heel mooi het gevoel van deze zomer weergeeft. Vakantie heeft iets te maken met, uh, denk je wel voor de foto, met, met uh, uitzwerven. He, dus, dus, en uitzwerven, dat heeft iets moois in zich. Want je, je gaat nieuwe dingen ontdekken, je gaat ook gewoon genieten en tot rust komen, maar je verbreedt je horizon, je ziet mooie dingen, je proeft andere culturen, je, je ziet andere uitzichten, heel letterlijk. En, en vakantie heeft, heeft ook te maken met thuiskomen. En, en het, het gekke is dat um, juist doordat je en weg bent en je ook op een andere frisse manier naar je, naar je eigen plekje gaat kijken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat juist doordat je een tijdje weg bent en alles anders is je, wat meer verwortelt in je eigen thuis. En tegelijkertijd we, leven we ook in een samenleving waarin heel veel angst zit. Angst voor alles wat we via het nieuws naar ons toe krijgen. Dreiging die uit de wereld op ons afkomt... verhalen over, over aanslagen. Welke krachten komen er allemaal los? Wat staat ons in het nieuwe seizoen te wachten? Hoe gaan we daar met z'n allen mee om? En dat kan je dus ook op een gegeven moment... te veel worden. Wat hebben wij nodig? Hoe belangrijk is thuis voor jou? En hoe kan je ervoor zorgen dat jouw thuis ook echt een thuis wordt. Wij gaan vanmorgen ontdekken hoe jij bij God werkelijk thuis kan komen. En hoe juist dat ervoor zorgt dat jouw thuis ook echt een thuis wordt. En hoe dat ons heel erg helpt om te leren omgaan met al die dingen die uit de wereld op ons afkomen. Voor de zomer zijn we begonnen met een, uh, een serie over de profeet Elisa. Elisa leefde in een tijd dat het volk heel ver weg was gezworven bij God. En zijn voorganger, Elia, die had God weer op de kaart gezet als de enige ware God. En dat was de rol van Elisa. Hij mocht een soort van opwekking leiden binnen het volk Israël. En hij mocht het volk Israël laten laten proeven, laten voelen wat het is en wat er gebeurt als je weer thuiskomt bij God. En, en al die kleine en voor je gevoel redelijk willekeurige verhalen rondom de profeet Elisa, die zitten vol met allerlei linken naar dat grote verhaal van het volk Israël. Dat gaan we zo ook zien. Maar om dat te snappen, zoomen we eerst even heel breed uit naar het grote verhaal. Wat je ziet als je, als je de Bijbel leest, is dat dat land, grond, de plek waar je woont, heel belangrijk is uh, in het geloof en in de dienst aan God. Heel veel dingen die in de Bijbel staan over hoe je God moet dienen, hebben te maken met hoe je omgaat met de mensen, de dieren, de schepping, op die plek waar je leeft. En in tegenstelling tot, tot heel veel andere religies... ...is het christelijk geloof een religie die, die niet alleen maar gaat over, over zingen en bidden... ...die niet alleen maar te maken heeft met, met, uh, met geestelijke dingen of, of met emotie... ...maar is het een, een religie die heel erg gaat over deze fysieke wereld. Over de dingen die je vast kunt pakken. En, en wat dat allemaal te maken heeft... Met het dienen van God. En het hele idee van, van dat beloofde land was dat er ergens op de wereld een concreet stukje grond was waarop iets zichtbaar zou worden van hoe dat er dan uitziet. Als mensen een plekje hebben en dat ze op die plek God, de schepping en de mensen om hen heen dienen. En dat zit zelfs al helemaal in het begin van de Bijbel. Als God de mensen schept, de naam van de eerste mens is Adam. En die naam um, die komt van het Hebreeuwse woord voor grond, voor aarde. De mens is helemaal met wie hij is verbonden met deze wereld. Het leven komt van Gods adem. Maar de mens blijft verbonden met de schepping, met, met zijn plek. En dat is goed. En, en dat is mooi. En dat, en dat zie je ook in dit verhaal. Die vrouw uit Sunem uh, uit als Elisa vraagt, kan ik wat voor je doen? Dan zegt ze, ja, weet je, eigenlijk niks. Ik leef en ik woon hier, te midden van mijn eigen mensen. Dit is mijn plek, dit zijn mijn mensen. Hier ben ik geworteld. En dat is genoeg. Een prachtig beeld van een, van een diep gewortelde vrouw. In haar plek. En dat is eigenlijk het ideaal van de Bijbel. Mensen die leven met God in het centrum, vrede daaromheen en, en iedereen onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom. Misschien vraag je nu af: van ja, ho, ho, <kliek> deze wereld, ons thuis, ons plekje. Um, is het verhaal van het geloof niet juist dat we hier op aarde nooit echt helemaal thuis zijn? En is dat ook niet wat we heel erg voelen? He, dat je als je tv kijkt, als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurt dat je ergens ook gewoon in je eigen huis en op je eigen stoel <küm> en in je eigen bed je vervreemd voelt toch nooit helemaal zoals het moet zijn. Weet je, hoe, hoe zit dat dan? Is dat ook niet de boodschap van de Bijbel? En weet je, allebei zijn waar. Als je het verhaal van de Bijbel leest, dan is het refrein van al die verhalen in de Bijbel, het refrein van mensen die wegzwerven bij God, en weer thuiskomen. Wegzwerven bij God vandaan, los van hem, en dan weer terug thuiskomen met God. En de, en de band met hem herstellen. Dat is eigenlijk wat je door de hele Bijbel heen steeds weer opnieuw ziet gebeuren. Jezus pakt dat refrein heel mooi op in het verhaal van de verloren zoon. Ja, dat, is een, dat is een beetje een te grote zijpad voor nu. Maar het is leuk om in je achterhoofd te hebben dat ook Jezus dat refrein van wegzwerven... En weer thuiskomen bij God. Heel goed heeft aangevuld, aangevoeld. En Elisa. Die, die mag dat volk van God. Wat op de tijd dat hij leeft. Heel ver bij God is weggezworven. Weer gaan laten voelen wat het betekent. En een beetje meenemen. Om het thuis te brengen. Bij God. In die beweging zitten we. En dat is ook de werkelijkheid waar we in leven. We leven in een werkelijkheid van, van wegzwerven. Maar ook van weer thuiskomen bij God. En, en in de verhalen die we net gelezen hebben. Linkt Elisa voortdurend aan het grote verhaal. Die, die, die vrouw uit Zunheim. Wat, wat blijkbaar niet alleen een voornaam. Maar ook een welgestelde vrouw is. Die uh, biedt op een prachtige manier. Een, een plekje aan Elisa. Dus zij heeft... Een eigen plek waar ze geworteld is, waar ze thuis is tussen haar eigen mensen. Maar ze zet daar niet een groot hek omheen, van mij, wegblijven. Maar ze gebruikt dat eigen plekje om andere mensen, in dit geval Elisa, een thuis te bieden. Dat is prachtig. En tegelijkertijd laat het ook iets zien van het succes van de missie van Elisa. He, waar Elia zijn voorganger een hele eenzame profeet is. Zie je dat er rond Elisa mensen komen die hem gaan volgen. Midden in dat volk Israël dat zo ver bij God vandaan is. Ontstaat steeds meer een groep mensen rondom Elisa. Die weer thuis komen bij God. En, en, en wat deze vrouw doet is echt wel een groot ding. Hè. He, het begint bij, bij dat hij mee mag eten. Maar uiteindelijk verbouwt ze de hele huis. Om, ...om Elisa gewoon een eigen plekje te geven. En dat is een belijdenis van die vrouw. Publiek, voor iedereen zichtbaar. Dit is wie ik ben, waar ik in geloof en waar ik voor sta. Ik herken dat deze man werkelijk een profeet is. En met dat ze Elisa zo herkent... ...erkent ze ook God zo. En midden in dat volk Israël... ...is er een plekje... Een thuis voor Elisa. En met hem voor de God van Elisa. Wat er op dat moment ook verder in Israël aan de hand is. Er is één gezin, één huis dat gezegd heeft. Wij willen dat God in ons midden woont. Wij willen thuiskomen bij God. En dat wordt direct gezegend. Elisa, die wil iets voor die vrouw doen. En uiteindelijk uh, krijgt die vrouw een kind. En daar zit eigenlijk de eerste grote link naar het grote verhaal van het volk Israël. Want als je het verhaal leest, dan roept dat allerlei echo's op. Je moet je voorstellen, um, het begint ermee dat, dat Elisa zegt, je krijgt een kind... Vervolgens zegt die vrouw, nee, dat, dat kan helemaal niet, spiegel me niks voor. En um, dat zinnetje wat Elisa daar uitspreekt, dat Elisa zegt, over een jaar zul je een zoon in je armen dragen. Die zin komt maar op één andere plek in de hele Bijbel voor. En dat is op het moment dat God zelf bij Abraham en Sarah op bezoek is. En tegen Sarah zegt dat de lang beloofde zoon eindelijk gaat komen. Dan zegt God tegen Sarah, over een jaar zal je een zoon in je armen dragen. En Sarah reageert net als die vrouw het zien En en En dat is de echo die Elisa wil oproepen. Hij gaat, Elisa is hier niet bezig met een manier om de huur te betalen. Maar hij gaat via deze vrouw terug naar het hart van het verhaal van het volk van Israël. En hij zegt, die God die ooit op een hele bijzondere manier begonnen is met Abraham en Sarah en met dit volk. Die God is vandaag de dag nog steeds precies dezelfde. Met dezelfde liefde. Met dezelfde kracht. En als we die God in huis halen. Als wij met z'n allen weer thuis komen bij die God. Is dit de zegen. Is dit de kracht die los gaat komen. Dit is wat God met heel dit volk wil doen. Dit is zoals de God begonnen is. Dit is hoe God vandaag met jullie verder wil gaan. Dat is eigenlijk, die, die, die vrouw uit Sunem. wordt met haar gezinnetje zelf een profetie voor het hele volk. En, en als je het grote verhaal van de Bijbel leest, dan zul je zien dat dat, dat volk Israël een dingetje heeft met onvruchtbare vrouwen die, die toch nog een kind krijgen. Uh, niet alleen Sarah, uh, Rebecca, Rachel, Hannah, de moeder van Simpson, de, de moeder van Johannes de Doper. Allemaal. Op, op allerlei cruciale momenten in de geschiedenis van het volk is er een onvruchtbare vrouw die op een hele bijzondere manier toch een kind krijgt. En elke keer is het God die zegt, weet je, niet jullie, maar ik. Ik ben hier aan het werk en ik neem jullie mee en ik bouw hier aan een fantastische toekomst. En dat is precies de boodschap die ook Elisa hier weer laat horen. In een volk wat eigenlijk heel ver bij God vandaan is. Zegt Elisa, weet jullie nog, zo proeft het, zo voelt het. Die God is ook nu weer aan het werk. En jullie mogen allemaal thuiskomen bij hem. Ga mee, doe als deze vrouw. Neem hem in huis, geef hem een plekje. Dan wordt jouw huis een echt Thuis. Het is een prachtige belofte en tegelijk een appel op de hele omgeving. En dat zet zich door in dat tweede verhaal. Er komt een hongersnood en een hongersnood is bij Elia en Elisa nooit zomaar een hongersnood. Daar, daar zit oordeel van God in. Maar deze vrouw en haar gezin die blijven gespaard. Ze gaan uh, uh, zeven jaar uh, zwerven ze weg. En dan komt ze weer thuis. En eigenlijk wat er gebeurt, is dat die vrouw en haar gezin een, een soort mini-Israël worden. Zij worden uh, uh, met hun gezinnetje wat het volk van Israël eigenlijk in het grote is: dat refrein van de Bijbel wegzwerven en weer thuiskomen. Dat gaat zich nu afspelen in hun leven. Ze zwerven weg, zeven jaar lang. En dan komen ze terug naar huis. En het lijkt erop dat die vrouw zonder haar man thuis komt. En op het moment dat ze thuis komt, is die prachtige, verwortelde vrouw haar plek kwijt. Opgestaan, plaatsvergaan. Ze is ontheemd. En, en, en, en zonder thuis en zonder plek. En daarin is ze met haar gezin helemaal symbool voor de toestand van het volk Israël op dat moment. Een volk dat is weggezworven en dat eigenlijk zijn thuis kwijt is. En dan gebeurt er weer een wonder. Een hele bijzondere samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat koning, waarschijnlijk koning Joram, zo enthousiast wordt, dat die vrouw haar huis en haar plek weer terugkrijgt. En, en, dat, en dat hele wonderlijke verhaal, wat we nu even hebben overgeslagen, over haar zoon die tot leven komt, en het verhaal van die vrouw zelf, die, die haar bezittingen en haar huis en daarmee haar leven weer terugkrijgt. Die komen in dat korte verhaaltje bij elkaar. En het gekke is dat Elisa er, lijkt er niet eens bij te zijn. Maar de boodschap is heel helder. En deze keer zelfs gebracht naar de koning van Israël. Kijk, deze vrouw symboliseert het volk Israël. En dit is wat God met jullie wil doen. Dit is waar God met alles wat hij heeft naar verlangt. Hij wil jullie als volk, hij wil deze mensen op deze aarde weer werkelijk thuis brengen bij hem. Luister, kom, doe als deze vrouw een prachtige belofte en een appel op de mensen om hem heen. Een mooi verhaal, wat helemaal... Uh, uh, uh, ...past bij dat grotere refrein van de Bijbel... ...van uitzwerven en weer thuiskomen. En dat, dat verhaal van uitzwerven weer thuiskomen... ...ook zo mooi past bij... bij ...op vakantie zijn geweest en weer thuiskomen... Al, ...al is dat een beetje in het klein... ...dat bepaalt de manier... ...waarop jij mag kijken naar je eigen huis... ...naar de plek waar jij woont. God dienen is nooit alleen maar iets geestelijks, iets met zingen en bidden, iets van je gevoel. God dienen doe je vanuit een concrete plek, waar je woont en waar je leeft. En het heeft alles te maken hoe je van die plek leeft met de mensen om je heen, met de dieren om je heen en met de schepping om je heen. En dat geldt voor, voor ons als, als individuen, als, als gezinnen en dat geldt voor een kerkelijke gemeente. Je dient God altijd vanuit een hele concrete context, omgeving. De plek waar God je geleid heeft en geplaatst heeft. En dat betekent in de eerste plaats dat je die plek mag koesteren. Het is heerlijk om uit te zwerven. Maar het is ook fijn om thuis te zijn en, en blij te zijn met die plek waar God jou op dit moment geplaatst heeft. En het betekent dat je mag wortelen. Sterker nog, dat de Bijbel jou om jezelf te wortelen en wortelen betekent dat je, dat je investeert in de plek waar je bent dat je daar echt woont en, en, en mensen die geworteld zijn die hebben kracht dat zijn, dat zijn mensen die een omgeving mensen om zich heen oude mensen en nieuwe mensen bij elkaar kunnen halen en bij elkaar kunnen houden en als deze wereld die op allerlei manieren vervreemd is en, en van huizen weggezworven. Als deze wereld iets nodig heeft. Is dat mensen die ervoor kiezen om zich te wortelen. Daar daagt dit verhaal ons voor uit. Om je plek te kiezen. En vanuit die plek God te dienen. En, die, die, um, en dat betekent dat jouw thuis een plek mag worden om andere mensen weer thuis te halen. Geen plek waar je een hek omheen zet... maar een plek waar je met open armen staat... om mensen op wat voor manier dan ook thuis te laten komen. Dit verhaal <coughs> um, daagt jou uit om op, op allerlei manieren... van jou thuis een thuis te maken, te wortelen, het te koesteren... en een manier te vinden... ...om andere mensen er thuis te laten komen. En die, die vrouw uit Sunem is, is een prachtig voorbeeld... hoe voor jij dat zou kunnen doen. Dat is de weg die God wijst. Zo geworteld zijn en vanuit dat een plekje maken voor anderen. En behalve dat um, laten uh, heel veel verhalen in de Bijbel... ...maar juist ook de verhalen van Elia en Elisa heel goed zien dat het land, de omgeving waar je woont, in de Bijbel altijd werkt als een soort geestelijke barometer. En bij het volk Israël zie je dat bijna letterlijk. Hoe dichter het volk Israël bij God leeft, hoe meer ze thuis zijn. Hoe meer ze ook leven in een land dat overvloeit van melk en honing. En hoe verder het volk bij God wegzwerft, hoe meer het land hun er als het ware bijna uitgooit hoe meer er verhalen zijn over, over hongersnoden en ellende. Weet je, en eigenlijk geldt dat ook vandaag. De, de wereld om ons heen fungeert als spiegel. He, wat, wat zegt de staat van de schepping, de manier waarop wij op ons land inrichten, de manier waarop wij met elkaar omgaan, wat zegt dat over ons? En over wie wij zijn en over hoe wij leven en, en over onze band met God. Ik kwam een prachtig verhaal tegen, wat, wat hier heel mooi bij past. Daar heb ik een foto van. En um, Het foto gaat over een verhaal van een vrouw, die heet Vilar uh, Vizentolo. Dat is niet deze, dat is een kind. Ik had geen mooie foto van haar kunnen vinden. Zij leeft in, in, in Lima, dat is de hoofdstad van uh, Peru. En zij leeft daar in een van de armere wijken van de stad. En, en die uh, wijken hebben niet alleen het probleem dat ze arm zijn, maar die zijn ook ongelooflijk vies. He, dus denk aan, aan hele vuile fabrieken, uh, armoede, uh, slecht eten, uh, vuile straten. Um, en die vrouw die, die, die woont daar en die um, is christen, had het verlangen wat te doen. En ze heeft een organisatie opgelegd die heet Vida Abudante. Dat is Spaans voor uh, uh, het volle leven. Leven in overvloed. En wat die organisatie doet is dat ze... Uh, op allerlei plekken in die hele vieze wijk in Lima... bij scholen, bij buurthuizen... allemaal van dit soort tuintjes laten maken. Door de mensen zelf. Veel door kinderen. En, um, en dat brengt uh, een hele zichtbare verandering in die wijk teweeg. Het geeft die mensen iets te doen. Het geeft ze zelfrespect. Het geeft ze gezond eten. En het geeft ze een mooiere buurt. En het brengt iets op gang... Van, van verandering willen brengen in je eigen wijk. En het is een hele bevlogen vrouw en zij, zij zegt in, in het verhaal wat ze vertelt, dat is helaas op papier en, en, en alle filmpjes staan alleen in het Spaans, dus daarom vertel ik het maar. Maar die vrouw vertelt, voor mij gaat de liefde van God altijd gelijk op met de liefde voor de mensen om mij heen en de liefde voor zijn schepping. Het gaat altijd samen. En, en het is een prachtige manier waarin je ziet hoe die twee dingen... het dienen van God, het dienen van de mensen om je heen... en het dienen van de schepping helemaal samengaan en elkaar ook beïnvloeden. Dat als er iets gebeurt tussen een mens en God... en tussen een grote groep mensen en God... dat dat direct zijn weerslag vindt in hoe de plek waar je woont... hoe het eruit ziet, hoe het met de schepping gaat en hoe het met de mensen gaat. En het mooie is, zegt die Pila Vincentola, dat ieder mens waar die ook woont op de wereld, heeft een potentiële tuin om zich heen. Ga ermee aan de slag. Een prachtig getuigenis. Dankjewel Daniel voor de foto. Um, wat doen wij? Wat doen wij met de uitdaging die Elisa vanmorgen voor ons neerlegt? Um, er, er is veel angst. ...in onze samenleving. Dat merk je, als ik met mensen praat... ...als ik op de camping met mensen praat... ...als ik hier in Meidrecht met mensen praat... ...wat je toch allemaal hoort. En natuurlijk, er zijn heel veel enge dingen... ...maar wat dit verhaal laat zien... ...is dat dat altijd zo geweest is. Dat was zo in de tijd van Elisa. Dat was zo uh, toen Paulus zei... ...dat deze hele schepping zucht... ...onder wat wij mensen doen. En, en dat is door de hele geschiedenis zo geweest... En wat de Bijbel ons vooral zegt. Laat je niet bang maken. Het refrein van de Bijbel is het refrein van deze wereld. Er is heel veel angst. Maar er zijn ook andere krachten aan het werk. Het is wegzwerven. Maar ook thuiskomen. Er zijn ook heel veel momenten en ervaringen van werkelijk thuiskomen. En omarmd worden. En... Dit hele verhaal van Elisa is één grote uitdaging om jou zelf in te laten schakelen. Om jou in te laten schakelen bij het werk van God in deze wereld. Om iets te doen met die potentiële tuin om jou heen. Om, om in de voeten te treden van die vrouw uit Sunem. Om um, te wortelen op de plek waar je woont. En, en een soort mini-Israël te worden. Een klein stukje van Gods Koninkrijk. Dwars tegen al die dreigende krachten in. En zegt de Bijbel, er zit nergens meer kracht in. Dan mensen die hoe klein ook, dat soort dingen gaan doen. Want laat Elisa zien. Dan gaat de volle kracht van God erachter staan. Dat is wat God vanaf het allereerste begin van het verhaal van zijn volk heeft laten zien. Haal hem in huis. En als jij van jou thuis een thuis wil maken, begint dat ermee dat jij zelf thuis komt bij God. En, en misschien herken je heel erg die dubbelheid van wegzwerven en thuiskomen. In je eigen leven. Misschien herken je heel erg die angst. In je eigen leven. Misschien, misschien herken je heel erg. Dat, dat jouw thuis. Of jouw plek. Misschien veel meer een plek is waarvan je dingen kapot maakt. Dan dat je opbouwt. Misschien, misschien herken je dat je eigenlijk veel meer meedrijft. In deze samenleving. Dan dat je er tegenin beweegt. Als je echt thuis wil komen. Begint dat ermee. Die boodschap van Elisa. In volle omvang binnen te laten komen. Er is een God die alles uit de kast haalt om jou thuis te laten komen. Ons leven is niet alleen maar een soort pelgrimstocht op weg naar huis. Nee, er is iemand die op ons wacht. Er is een deur die open staat. Er is iemand die met al het verlangen ons thuis wil halen. En dan is de brug van Elisa naar Jezus, maar heel klein. Want Elisa zelf is niet alleen maar een profeet, hij is ook een profetie. Zoals Elisa bezig is om het volk te laten proeven wat het is om thuis te komen bij God. Om de mensen weer thuis te halen bij God. Zo is ook Jezus in alles wat hij doet bezig om mensen thuis te halen bij God. God wil niet alleen maar wachten tot we thuis komen. Nee, God komt ons halen. Hij komt naar ons toe en neemt ons mee. Het leven van Jezus, laat het prachtig zien. Jezus gaat heel erg over thuiskomen. Hij is zelf altijd onderweg. Zoals hij zelf zegt, hij zelf heeft geen vaste plek, geen eigen thuis. En uiteindelijk wordt hij zelfs helemaal uitgegooid door mensen en door God. De waarheid van ons leven, de waarheid van jou en van mij is dat we ons thuis hebben verspeeld. Dat we het hebben kapot gemaakt. En dat we het kwijt zijn. En toch. En toch. Jezus laat zich liever door God uit huis gooien. Zodat wij weer thuis kunnen komen. Liever dat. Dan dat hij ons voor altijd kwijt is. Hij laat zich door God eruit zetten. Zodat wij thuis kunnen komen. Zo graag. Zo graag wil God. Dat jij thuis komt bij hem. Daar haalt hij alles voor uit de kast. Laat dat verlangen. Laat dat binnenkomen. Dwars tegen alle verzet. En alle krachten. En alle angst in. Laat je thuis halen. Door God. En Elisa laat zien. Hoe ver jij ook weggezworven bent bij God. God is machtig genoeg. Hij is in staat om jou thuis te halen. En hoe meer jij thuiskomt bij God, hoe meer jouw thuis een thuis kan worden voor anderen. Een paar toepassingen om hiermee aan de slag te gaan. Um, in, in de eerste plaats, dit hele verhaal daagt uit om, om een manier te verzinnen om gastvrij te zijn. Het bijzondere is, die vrouw die we eigenlijk helemaal niet zo goed kennen en die toch een hele grote rol speelt in het verhaal van Elisa... die vrouw begint... dat verhaal begint... met dat je iemand een bord eten geeft. Zo simpel en zo klein. Kom je bij me eten? En er zijn heel veel manieren... om hartelijk en gastvrij te zijn. Naar mensen die je goed kent... en waar je, waar je blij mee bent... maar misschien ook wel mensen die net buiten je comfortzone liggen. Verzin een manier... om gastvrij te zijn. Het tweede... Koester je eigen thuis. Um, soms is het goed om... En dat, kan je, dat kan je op alle manieren. Maar het is goed om gewoon soms even heel bewust blij te zijn met je eigen plek. En dat kan je doen door een, een prachtige bos bloemen op tafel te zetten. Of, of er gewoon even in, in je stoel echt van te genieten. Of, of er een mooie foto van te maken. Wat dan ook. Maar, maar neem de tijd om te koesteren dat je thuis bent. Um, derde... Zorg voor de schepping. Um, en daar zijn ook heel veel manieren. Dat kan je doen in je eigen tuin. Dat kan je, dat kan je op heel veel andere manieren doen. Maar dit verhaal daagt je uit om God te dienen. Heel concreet op die plek. In die wereld die God ons gegeven heeft. Verzin een manier waarop jij je kan toewijden aan de schepping. En als laatste. Laat je niet bang maken. Durf de krant te lezen zonder je te laten intimideren. Weet je, er zit heel veel angst in de samenleving. Wij kunnen al een verschil maken door gewoon niet bang te zijn. Maar zelf een eigen thuis te hebben. Waarin we iets laten zien van die andere krachten die ook in deze wereld aan het werk zijn. Dus, niet bang zijn. Zullen we samen bidden? Grote en goede God en Vader in de hemel. Heer. Als we ergens naar verlangen, wij hier bij elkaar, maar eigenlijk deze hele wereld, dan is het om thuis te zijn bij u. Help ons om die weg te vinden. Heer, we lezen, we voelen, we proeven hoe graag u wil dat we thuis komen. Grote God, Heer, laat dat tot ons doordringen. Geef dat ons leven niet zo vol zit en... en um, Zoveel ruis is, dat het niet meer werkelijk tot ons doordringt, hoe uw handen naar ons uitsteekt. Kom daarmee ons leven binnen. Heer, dat is ons verlangen. Grote God, um, komt u ons leven binnen. En laat ons uw liefde zien en voelen. Heer, en geef dat als we thuis zijn bij u, we ook werkelijk thuis kunnen zijn bij onszelf en bij de mensen om ons heen. Heer, dat bidden we in Jezus naam. Amen. We gaan luisteren naar muziek. Een mooie manier om, uh, om thuis te komen bij God is, uh, is samen bidden en ons leven voor hem neerleggen. Um, uh, een van de dingen waar we vanmorgen voor gaan is voor uh, Gerbe en Tina. Uh, jullie hebben ons allemaal verrast met uh, het nieuws dat jullie gaan, uh, gaan trouwen. Komende donderdag al. Um, daar horen allerlei praktische dingen bij. Maar voor nu, uh, we gaan voor jullie bidden. Dat is een heel veel manier waarop we nu met z'n allen om jullie heen willen gaan staan. Zullen we bidden? Grote en goede God, Heer, dit is de boodschap die u steeds weer uh, bij ons neerlegt. Kom naar huis, want het is goed om bij u thuis te zijn. En wij willen u danken voor al die momenten in ons leven, dat we dat kunnen proeven. Heer, dat het goed is, thuis bij u. En het is gaaf dat er zoveel momenten zijn dat we dat kunnen proeven in ons eigen huis. En dat ons eigen huis een plek is, waar we thuis komen bij u. En tegelijkertijd weten we dat we in een wereld leven waarin dat voor heel veel mensen helemaal niet geldt. Dat er mensen zijn die überhaupt geen huis meer hebben. We zien beelden van, van mensen op de vlucht, mensen op wrakkenbootjes. We zien, we zien mensen die um, niet eens thuis kunnen zijn in, in hun eigen huis. Heer, en, uh, en daar willen wij voor bidden. Die wereld willen we bij u neerleggen. En we willen bidden dat de boodschap van uw genade, dat die juist op die plekken binnenkomt waar die het hardst nodig is. En dat mensen ontdekken hoe ze um, ja, van hun zwerftocht een thuis komen kunnen maken. Heer, en waar dat mogelijk is, Heer, schakelt u ons erbij in. Heer, en vul ons met uw liefde. En, um, ja, en geef dat er over de hele wereld plekken zijn um, waar mensen hun tuin hebben ingericht als een klein stukje van uw koninkrijk. En, um, een wereld waar we iets proeven van uw thuis. Heer, en geef dat al het verdriet in de wereld langzaam maar zeker verandert in een thuiskomen bij u. Heer, dat is ons gebed. Heer, en we weten dat het uw verlangen is. Maak het ook ons verlangen. Heer, we, we bidden voor, uh, voor Gerben en Tina en, en, en gezinnen om hun heen voor de, het, uh, de trouwerij van komende donderdag. Heer, en we willen vragen, wilt u erbij zijn? Bij alle voorbereidingen en, en geef dat het een mooie dag mag worden. Een dag, heren, waarin, uh, waarin het over hen gaat, maar misschien nog wel veel meer over u. En, uh, en ook een dag van thuiskomen. Samen thuiskomen bij u. Heer, wilt u uw zegen eraan geven. Heer, we, we bidden. Heer, voor ons allemaal. We kennen ons eigen leven. We weten of we zin hebben in een nieuw seizoen of die juist enorm tegenop zien. Heer, we... Ja, we leggen al onze levens en alle diversiteit voor u neer. U kent onze tranen, u kent onze hoop, u kent onze verlangens. Heer, neemt u onze hand vast en, en geeft dat wij onze handen in uw hand kunnen leggen. En leidt ons verder uh, naar u toe. Heer, dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. Annemieke. Nog een paar korte dingen om uh, met jullie te delen. Um, Zometeen ben je van harte welkom om na de kerk een uh, kopje koffie te drinken. Het staat al klaar. Of iets lekkers. Um, en loop je nou door de deur naar buiten en dan zie je een boek liggen bij de uitgang. Daar kun je je naam en je e-mailadres in schrijven als je de Veenhaard Nieuwsbrief wil krijgen. En dat is fijn, want dan weet je dat we niet alleen maar hier op zondag bij elkaar komen. Zondagmorgen. Maar dat we nog veel meer dingen doen. Uh, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Uh, een van de dingen die we in de dienst ook altijd doen is... Um, we geven een bloemetje weg. Ook wat Gerbrand net al zei, omdat we gewoon gastvrij willen zijn als uh, Veenaardkerk. Afgelopen week is uh, mevrouw Kranenburg van Dijk 100 jaar geworden, maar liefst. En uh, nou ja, daar willen we haar mee feliciteren. Dat is heel bijzonder. We zagen wat oudere mensen op, uh, op het beeld net, maar zij overtreft het uh, nog wel. En ik, volgens mij, als ik het goed begrijp, is het ook een overgrootoma van Elin, denk ik. Hè? Volgens mij zijn ze er niet vanmorgen. Maar dat is uh, van uh, de oma van Hilde en... Uh, en Paul, zeg maar. En die is dus honderd. Nou, gefeliciteerd bij deze. Hè? Bloemetje gaat naar haar toe. Um, als je de nieuwsbrief krijgt, dan kun je daar... Ja, kom maar lekker binnen hoor. Kom maar lekker binnen. Zoek wat mama maar op. Ook weer fijn, hè? Dus als je de nieuwsbrief krijgt, kun je daarin lezen dat er elke twee weken, dat zal nu na de zomer weer beginnen, een groepje mensen bij elkaar komt om te bidden. Bidden voor persoonlijke dingen, bidden voor de Veenhardkerk. Wil je graag dat we ook voor jou bidden? Stuur een mailtje naar Veenaardkerk. en dan uh, nemen we je gewoon mee. Je mag er natuurlijk ook bij zijn en schiet je mij even aan. En uh, dat is ook helemaal prima. Uh, iets anders dat je ook kunt lezen in de nieuwsbrief, um, dat we binnenkort gaan doen, De eerste weekend van september, is um, dat we met, um, dan hebben we een gemeenteweekend. dus eigenlijk een zaterdagmiddag tot zondagmiddag met elkaar. En we deden altijd alleen een barbecue. En nu breiden we het een beetje uit. En ook als je hier vandaag misschien voor het eerst bent of niet zo vaak komt, je mag ook gewoon een stukje komen. Als je denkt, nou, zo'n barbecue vind ik wel leuk. Een nachtje slaap vind ik meteen een beetje veel. Dan kom je gewoon alleen barbecue. Dat mag. Dat is prima. Um, het is wel fijn als je opgeeft. Zodat mensen, de organisatie wel weet dat je erbij bent. Nou, dat kun je doen uh, bij Raymond. Raymond zit hier vooraan. Die heeft briefjes mee. En als je de nieuwsbrief hebt gekregen, dan uh, lees je het wel. Um, van zondagmiddag dus. We hebben ook daar dienst. Dus als we dan begin dat eerste weekend daar uh, zijn. Is de kerkdienst op 4 september ook op de camping in de hoef. Dus het is hier vlakbij. Um, dat zal ook wel bijzonder zijn denk ik. We hebben dus hier geen dienst en daar, uh, daar wel. Ik denk of ik nog iets moest zeggen. Oh ja natuurlijk. Ik dacht al er is nog één ding. Jullie, uh, jullie huwelijk van komende donderdag. Uh, Gerbram zei het al. Om 1 uur s middags in Baanbrugge. Als ik het niet goed zeg, moet je me even helpen. Um, in kerkje Postwijk. Om één uur is het dan het burgerlijk huwelijk. En aansluiten meteen de kerkdienst. Nou, rond half twee, denk ik. En dan, uh, die zal Gerbram leiden. En daarna, iedereen is van harte uitgenodigd. Ben je ook, uh, kunnen we jullie ook feliciteren. Uh, met, je, met jullie stap zo samen. Nou, volgens mij ben ik er dan wel. Tot slot. We collecteren elke maand als Kerk En dat uh, doen we nu ook. Dat doen we voor A Sisters Hope. Um, stichting die geld ophaalt voor borstkankeronderzoek. En uh, een dappere dame uit de Ronde Venen loopt ook al uh, een aantal keer mee. Ze is fysiotherapeut. Ze werkt ook met uh, borstkankerpatiënten of kankerpatiënt in haar praktijk. En zij loopt mee. En uh, nou, wij ondersteunen hen ook deze maand. Dus uh, terwijl de kinderen een beetje binnenkomen, uh, collecteren we. En na de collecte zingen we nog één lied met elkaar. Zullen we collecteren? Ondertussen laten wij even zien wat we hebben gedaan. Um, ik had het verhaal van uh, de verloren zoon verteld. En, um, daarna kregen alle kindjes een kaartje. En moesten in een goede volgorde um, het verhaal uh, op de juiste plekjes neerleggen en het erbij tekenen. Het was toevallig de jongens tegen de meiden. Dus um, zometeen kan je achter bewonderen hoe mooi het is geworden, toch? Wil je nog wat over vertellen? We samen zingen, zullen we gaan staan?